Worden? Precies, ja, dat is verdomd irriterend. Nu is het dit Ragnarsson? dat is een van de fatsoenlijke figuren. Ja, wat, wat nog lang niet betekent dat zijn kant zo fatsoenlijk is. Nee, nee. Dus morgen valt hier de hele meute naar binnen en is het met de rust gedaan. Kloten om met Alric te spreken. Nou, het buitenleven schijnt je goed te doen. Je gaat toch eens als een echte vent praten. Hm. Wat wil jij hem doen? En dan gaan we het schilderen. Alweer? Ja, dat blauw beviel me toch niet achteraf. Hm. Wat nou, hm. Nee, maar je moet... moet natuurlijk zelf weten. Uh, welke kleur wordt het nu? Blauw. Blauw? <laughs> mijn ander blauw. Oh. Dit is niet zo blauw als het vorige blauw. <laughs> <laughs> Zelfs zal voorzien. <laughs> zeg, ik ga eerst een ritje maken, wat het ligt En ik uh, kan hem niet verlangen te wachten, natuurlijk. Bel je vanavond nog wel even op, hè? Ja, doe dat. Het geeft niks als het laat wordt. Zet ik de telefoon naast mijn bed. Ja, maar ik, ik wil je niet wakker bellen. Ben oh, je gek. Ligt toch te lezen. Dag. Dag. Daar heb je het postkantoor. En nou komen we voorbij de bushalte.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 En over een man wiens leven werd verluineerd door een sigarenroker de kat. Ja, precies. Ja. Nou, je begrijpt dus dat ik er niet naar uit zie om Signe te laten opdraven voor een getuigenverklaring. Ja, tussen twee haakjes, ja. er zit een kar achter ons aan. Groene Fiat met twee kerels erin. We staan wachten buiten het bureau. Kunnen we een eentje met zo'n toeren? Ja, ik vind het best doen. Interessant om geschaduwd te worden. Dat is een nieuwe ervaring voor me. Nou, we gaan niet harder dan 30, maar inhalen ho maar.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 Hij kan er dus overal mee naartoe genomen hebben, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp het. over de landwegen maar niet te praten, hè? Precies. Zoeken heeft dus geen zin. Mooi landschap anders, hè? Ja. Prachtig. En die groene Fiat, die volgt ons erop. Zeg, ik rij naar Aberhuis. Komen we langs Dubek. Drassig en smerig. Het ergste rotstuk langs de hele kust hier. Als iemand zich van een lijk zou willen omdoen, hoeft hij er daar maar ergens te dumpen. Vind je nooit meer iemand het...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 Met mij en de vrouwen. Wat bedoel je dat ik niet zo weten omdat ik nooit getrouwd ben geweest en zo? Weet je, ik heb het idee dat wij heel weinig van Sigvalid Moord afweten. Hm? Wij We weten hoe ze eruit zag, mm -hmm. waar ze werkte, dat ze nooit veel tamtam -tam maakte. We weten dat ze gescheiden was en kinderloos, niet meer goed beschouwd. We hebben er wel eens aan gedacht dat ze op een leeftijd is waarop veel vrouwen gefrustreerd raken. Vooral als ze geen kinderen hebben, of sterke familiebanden of uitgesproken interesses. Dan raken ze in de overgang. ...beginnen zich oud te voelen en mislukt lukt, vooral seksueel. En dan gaan ze vaak stormiteiten. Voelen zich aangetrokken tot jongere mannen... ...dan gaan ze onbezonnen relaties aan of zo. Meestal komen ze dan bedroog uit. Emotioneel eh, en financieel. Nou, bedankt voor de les. Wil je daarmee zeggen dat ziekbriet een geheim seksleven had of zoiets? Ik bedoel dat het zou kunnen. Dat we de privéleven moeten aangaan, voor zover het dan gaat om. Ja. dat het gaat dan. Dat het best mogelijk is dat ze er een doodgewoon voor door zijn gegaan... ...maar een veel jongere vent. Dat ze alles in de steek heeft gelaten om even gelukkig te zijn. Ook al duurt dat gelukkig maar een paar weken of een paar maanden, niet? Om zich eens goed te laten pakken. Of om eens met iemand te praten met wie ze echt contact denkt te hebben. Ja, het is een theorie, maar ik geloof er niet in. Omdat het niet in het patroon past? Ja, precies. Ben je nou van plan? Of is dat een uh, al te brutale vraag, ik wil wachten tot Lennoff komt en dan staan Volker Benson en Bertril bovenaan de lijst voor een uh, info -met gesprek. Ja, ik wil graag mee. Ja, dat geloof ik best. <laughs> Zo is dat. En nou heb ik er genoeg van. Wat ga je doen? Jongelui een dienst bewijzen.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 ik nog niet. Wat ben je? In Maar je zou toch hier zijn? Ach ja, maar weet je, ik haat autorijden. Blijf vanaf me hier. <laughs> je bent er zeker een of ander goed restaurant tegengekomen, hè? Hoe rijdt het zo? <laughs> ja, nou, dan zie ik je morgen dus. Rustig. En hoe staat het met de zaak? Ja, die zaak, daar valt eigenlijk niks zin over te zeggen. De dame in kwestie is zeventien dagen spoorloos en we weten niet meer wat er dan al zo gedorpt wordt, hè? Robbels hebben vaak een kern van waarheid. Ja, ja, ja, ja. Geen rook zonder vuur, ik weet het. Klierhank, ja, clichés, man. De andersluft heet het. Oh ja, ja, Nou, het is heel gezellig, maar de journalisten die zitten al achter ons al. Lekker uniformen, hoe zit je hiermee huh. op? Oh, yeah, huh. Nou, jij bek. Nou, dat mooie. Ja. ja. Okay. Oh ja. Dat heb ik verkeerd gedraaid, dat moet ik wijs hebben juist.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 En dan ook nog weten welke dag het precies was. Enfin. Jij praat nou met hem. Dan zei het zelf hoor. Jouw heeft je blijkbaar niet overtuigd, he? Nee, niet van zijn alibi. Wat anders, waar blijft die collega Colbert van je? Die is denk ik in Facture blijven hangen. Wat is er zo boeiend aan Facture? <laughs> Misschien heeft iemand een verleid met illegaal gevangen rivier kreeft. Die kan hij anders alleen maar een diepvries krijgen. En dat maakt een heel verschil hoor, Colbert. Nou, als ik uh, de bus wil halen, moet ik gaan. Tot vanavond. Ja. Nou. La Niemand heeft het gebouw verlaten, hoofdinspecteur. En als hij nou eens door de achterdeur is weggegaan, agent. Hm? maar. Dat is toch onmogelijk? Hoezo? Ik kan toch niet tegelijk achter en voor het huis staan? Dat gaat gewoon niet. U wil me daar toch niet voor reporteren, hoofdinspecteur? Nee, dat zal ik niet doen. Zou er rekening mee moeten houden dat jij de helemaal niet kan? Je waag, agent?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 Waarom sta jij al twee uur naar mijn huis te doen, reclame die je bent? Dat is een belediging van een functie. Als ik jou nog één keer zie verkleden, aap, dan snijd je oren van je dat, kop. Dat is een bedreiging van een politie. Helemaal niet, helemaal niet. Wat helemaal, helemaal niet. niet? Wat helemaal niet. Wat helemaal niet? Zit je wat doen we nou? Blijf nou eens even rustig. Ik wil niet rustig blijven. Ik wil met rust gelaten worden. En ik wil geen snotapen in een voor, voor, voor mijn huis om het te bespioneren. En trouwens, ik ben gewend te doen wat ik wil. En wie, uh, wie ben jij wel? En jij naam? Nou? De Opper smeren zelf? Precies. Ik uh, ben in 108 landen geweest. En ik heb nog nooit zo vervloekt dat troep meegemaakt is hier. zit zitten achter Jan. Het ziekenfonds zit achter Jan. Of de belasting, of de, de sociale zorg, of hoe dat ook verdomme ook heet. Of het GEB, of de douane, of van bevolkingsregister. En zelfs de post zit er zo, de mieter. Terwijl ik helemaal geen post wil. Hoe weet jij zo precies dat het 108 landen zijn? Zeg geen jij tegen me. Ik wil niet dat iedere klootzak jij tegen me zegt. Zeg op zijn minst, Sir of meneer Mart. Hoe ik dat weet. Natuurlijk omdat ik het bijhou doe. Het eh, 108ste land waar ik was, was Oppervolta. Ik ben gevlogen uit Casablanca. Het eh, 107ste land was Zuid-Jemen. Ah, en ik zweer je. Ik zweer je dat dit hier het belazendste is. Ik, ik heb in het ziekenhuis gelegen in Noord-Korea, in Honduras, de Dominicaanse Republiek, Pakistan en Ecuador. Maar ik heb het nog nooit zo erg meegemaakt als, als, als van de zomerheren mee. Ik werd in een zaal binnengeschoven die, nou, die misschien twee eeuwen geleden nieuw was. He? We lagen daar met 29 man. En 17 waren net geopereerd. We komen de heren directeuren en vragen zich af waar we over kankeren. En zeggen dat we onze bek moeten houden. Want het is gratis. Gratis. Als die belastingkerels als wolf aan je kont hangen. Vertel jij me nou eens hoe zo'n ratregering hangt kan blijven? In heel wat landen waar ik geweest ben, werden ministers opgehangen voor dat soort zaken. Maar eh. Sta je nou om je heen te kijken? Ik weet wel dat hier een klerenbend is. Ja, helemaal niet goed is schoonhouden, maar niet hoe het moet. De rotzen wordt steeds meer erger, en de stank ook. Ik moet om het kwartier een stevige Nee, ben tegen de stank, ik weer in. Zo, heeft is ook weer gebeurd. Dan wil ik jou eens wat vragen. Mm -hmm. Wat is er in Gods crisis nou aan de hand... Waarom staat er een idioot aan mijn deur te krabbelen terwijl ik me probeer te scheren? Ik scheer me altijd twee keer per dag. En doe het altijd zelf. En met een mes, dat het beste. Ik vroeg iets. Ik heb geen antwoord gekregen. Wie ben jij zelf? Wat heb jij van toen me in mijn huis te maken? Mijn naam is Martin Beck en ik ben van de politie. Om precies te zijn, hoofdinspecteur bij de recherche en chef van iets dat Rijksmoordbrigade heet. Wanneer ben ik Je geboren? Op 19 september 1920. Het <laughs> is verdonken oorlog om zelfs de vragen te mogen stellen. Wat eh, wil jij nou eigenlijk? Je vrouw, is zeer 17 oktober verdwenen? Ja. ja. En? En? Wij vragen ons af waar ze gebleven is. Ja, ja. Maar goed, mag graag, ik heb toch gezegd dat ik het niet weet. En precies de 17e zat ik op de veerboot, malmogus, een beetje door te zakken. Het ...is het enige behoorlijke schip in de hele stad. He, dus het is tenminste flink wat zuipen, bedoel ik. U draagt al zelf een soort café? Ja. Ik heb twee vrouwen die de zaak runnen. En reken maar dat het daar schoon is, verdomme. En blinkend gepoetst. dan smak ik ze de haven in. Gaan er zo af en toe langs. ze weten nooit wanneer ik kom. Snap het. U uh, mummelde iets over moordzaken. Ja, dat is een mogelijkheid? Dat is vermoord. Iemand schijnt hem meegenomen te hebben. En uh, uw alibi is nogal gammel. Mijn alibi is verrekte goed. Ik zat op de Malmöhus. Er woont een moordenaar naast de verdomme. Heeft hij met Siegfried iets gedaan? Als dat zo is, dan word ik heb hem met mijn rode handen. En ga maar nou weg, anders word ik woest en sla je op de bek. Oké. Okay. Mijn grootste ongeluk is dat ik in die vervloekte stad Trelleborg ik ben geboren met een staatsburgerschap dat ik nooit gewild heb. Een land waar ik nooit langer kon uithouden dan de hoogste maand of twee. Maar, toch ging alles prima, tot ik ziek werd. Ik hield ziek ziekwit en ik kwam bijna ieder jaar thuis. We het goed. Dan vertrok ik weer. En toen begon dat gelazen. Mijn levering naar zijn moer. Ik werd voldoende afgekeurd. Ik ga nou weg! Als ik terugkom, is er misschien een u te halen. Ach, val dood, lang naar de hel. Wat is uw vrouw voor iemand? Gaat je niet aan? Smeer? Dat kan ik uh, helemaal. Uh. Wacht even. Huh? Ik ben van gedachten veranderd. Uh, waarom weet ik niet? Drinkt u? Jawel, maar niet nu. En zeker geen pure wodka die niet eens koud is. Het is ook geen drinken, meneer. Ik uh, zou dit ook niet drinken.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 Was hij zo vol gepropt met tabak en flessen dat hij nauwelijks over de looplang kon. En hier gaat het al net zo toe. Ik wil geen tabak of drank van u. En wat wil u van me dan? Ik wil weten wat er met uw ex-vrouw is gebeurd. Daarom vraag ik hoe ze is. Wat voor iemand? Oké. Oké. Ze is oké. Okay. Wat wilt u dat ik zeg? Ik hou van de. Maar. U probeert me erin te luizen. U hebt van die diender in Anderslef gehoord. Dat ik er een paar keer heb afgetuigd.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 ...dat u niks van zeelij af weet. Ik heb zeven jaar met één vent gevaren die getrouwd was... ...en ik kan er een eet op doen dat hij in al die zeven jaar nooit naar de horens is geweest. En dat vind ik goed. Zo had ik moeten zijn. En uh, ik ken er nog een paar zo. Maar wat zei u thuis? Dat ik ziek was. Dat ik te trouw was geweest natuurlijk, toen... uh, Dat ik had te springen om mijn verlof... Ik moest er alleen wel voor uitkijken dat ik niet thuis kwam met platjes of een druipen. verdomde de mazzel dat er penicilline is. Maar tegen Cypriet zei ik dat ik, dat ik nooit naar een meid kijk en, en dat deed nog een eetop ook. En ik, ik zou het nou nog niet toegeven, maar ja... Nou, stelaat. Dat doet er nou niet mee doen. Omdat uh, Cypriet dood is, bedoelt u? Dat probeert u me nou? Mij op de een of andere manier uit de dat lukt u toch niet?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 Heb je nog seksueel contact gehad met haar na de scheiding? Reken maar. Ik ben verschillende keren naar haar toe gereden om er een beurt te geven. Maar wel weer een tijd geleden. Voor het laatste. Anderhalf jaar geleden of minst. Nou, wat vond ze daarvan? Wat ze ervan nog... voelt. Ze voelt nog steeds dat het net was of er een locomotief over de draaien ging. Ze <laughs> vond het het einde. Ik weet alleen maar geil hoe ouder we werd. Toen had ik nog wel gehoopt dat het allemaal te lijmen viel, maar... Nou is het te laat. Maar om? om een heleboel redenen. Onder andere omdat ik ziek ben. En ook omdat er niks meer te lijmen valt. Wat we hadden was immers zo op niks aan leugens en poem gebaseerd. Dat is het nou waard? Ik zou gauw, van ziek, prik. Kapitein Moort. Nou, we verhalen te Dan moet u wel een grote ervaring hebben met vrouwen. Ja. Nou, mag ik wel zeggen. Goeie hoeren kunnen één ding, ze kunnen neuken, nou in. Was of is uw vrouw een seksueel opwindende vrouw? Ja. wat dacht je? Dat is niet voor niks dat ik elk jaar minstens een maand uit de waard ging. <laughs> Daar in dat verrekte andersluif. En wat denkt u nou? Wat ik denk. Ja, godverdomme wat je denkt. Ik weet het eerder gezegd niet precies. Ik weet steeds minder wat ik nou eigenlijk moet geloven. Ik weet niet eens zo zeker meer of ik u wel nou zo'n... een onsympathieke kerel vind. Hé, hey, geen sentimentaliteiten verzint. Als jongen, maar ook vaker. Wat is nou dat is nou eens gekomen. Dat van die honderd en landen, dat is... dat is imponerend. En dat u zo'n geheugen hebt... Voor Niks, u. geheugen. Geheugen is wel lekker, zegt Gieter...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 Zo'n klein boekje. Ik zal je wat zeggen. De meeste mensen zouden met nog minder toe kunnen. Ik heb ziek, weet niet vermoord. Maar als iemand rottigheid met eruit uitgehaald heeft, Zat mij hem dan maar eens ondernemen. nemen. Niemand mag aan daar komen als hij is van mij. Ik, ik scheur mijn repen. Op deze handen hier hebben wel eens vaak iemand gemold. U zou, misschien eens moeten bedenken wat u die zeventiende precies gedaan had, kapitein moord. Want het alibi van u is niet veel waard. Alibi, rijdt. Geen oud je. Loopt naar de hel en vlug ook, anders wordt anders het echt kwaad. En zo vlug ben jij nou ook weer niet. Dat kan ik dan, Mort. Ik zou me naar het ziekenhuis lopen als ik u was. Uw oogwit ziet er behoorlijk geel uit. Toen rapt in je weg. Mm -hmm.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 De enige relaties die open blijven zijn zulke relaties, God beter. Leuk vooruitje. Waar zit je eigenlijk, het? In Jet. Ik heb er nooit van gehoord. Bestaat dat echt? Ja. Dan kijk, ik liep een oude vriend tegen het Leiden in ja? Dat uh, plaatsje waar ik gisteren vandaan wilde. Ja, ja, ja. En hij heeft hier een zomerhuisje met strand, sauna en alles. Dus uh, wat ik vraag... Wel, je wilt als, morgen pas komen? Ja, precies. Niet Dank je, maar ik heb de sauna in, hoor. Kun je er eigenlijk zwemmen om deze tijd van het jaar? Ik ga er in elk geval proberen na de sauna. En raad eens wat ik daarna ga eten. Geen idee, wat dan? Kreeft! Nou, ja. Dat moet wel een goede vriend zijn die jij eh, dat tegen het lijf geloven bent. Tot morgen. Dit was het tiende deel van de laatste veertien delen... van de hoorspelserie Moordplicht aan de Stockholm... die geschreven werd door Anton Quintana...